De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht bij Gouda, 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging bijna een uur. Door een kapotte vrachtwagen op de A15 van Europort naar Rotterdam... bij Knop Benelux, 5 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, vertraging zo'n 10 minuten. A 27, vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond, 3 kilometer... kost je ongeveer 20 minuten extra... En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer. Vertraging 10 minuten. En de andere kant op vanuit Den Haag naar Amsterdam op de A44. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer. En verderop bij Kaagdorp 7 kilometer. In beide gevallen is de vertraging een kwartier. Tot zover de verkeersinfo. En... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de haling van Zandvoort op zaterdag. Met deze single van Luino Ritchie en All Night Long werd dat 7 over 2. Zandvoort, een hele goede middag. Het zonnetje schijnt heerlijk. Dus een uh, mooi begin van uh, dit weekend hier in Zandvoort. Nou, 7 over 2 betekent ook een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. En jawel, hij zit weer uh, tegenover mij. Hij heeft, uh, de bootvaart heeft hij weer uh, overleefd. Collega Vos, goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, uh, niet te vergeten, kijkers. Welkom, we, wederom. Live vanaf de Tolweg 10a, drie uur lang Zandvoort op zaterdag. En we hebben weer een gevarieerd programma. Gezellig. Uh, uiteraard ontbreken de vaste items niet... zoals de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus had u pen en papier bij de hand. En er zijn vandaag al twee mooie evenementen uh, volop in gang. Allereerst natuurlijk de ADAC Noordzee Cup op het circuitpark Zandvoort. Vandaag en morgen racegeweld op ons circuit. En natuurlijk de Open uh, Monumentendag die vanmorgen om elf uur begonnen is. En in ieder geval nog... Duurt tot, uh, dat is morgen trouwens, morgen van 11 tot 5 uur. Maar nog veel meer evenementen, dat allemaal rond de klok van half 4. Het enige echte Zandvoortse weerbericht door onze collega Lex van der Hoorn, dat uh, hoort u om half 3. Het, het zonnetje schijnt. Dus en zal uh, hij op het strand zitten? Nee, ik denk het niet. Ik hoop nee, dat hij gezellig langskomt. Want uh, ik ben toch, uh, ja, ik ben toch wel even gezellig als hij even langskwam. Uh, half 3 het enige echte Zandvoortse weerbericht. Dus niet het landelijke, want we hebben genoeg regen gehad gisteren, geloof ik. Dus het wordt weer tijd voor het zonnetje. Nou, als ik naar buiten kijk, dan uh, is dat in ieder geval weer gewaarborgd. Het dieren van de week om uh, rond de klok van half vijf ont ontbreekt ook niet. En die luistert nog steeds naar de naam Monty. Het gedicht van de week, je moet er weer een kiezen Rob... want ik heb er weer drie voor je uitgezocht en jij mag er weer een uitkiezen. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Uiteraard ook Zandvoort nieuws in het kort. Uh, en voor de rest natuurlijk verder nog allemaal uh, nieuws uit Zandvoort. Rond de klok van kwart voor vier gaan we schakelen met hoorn. Want daar is uh, momenteel een driedaags botenbeurs aan de gang. We hebben wel botenbeurs, uh, gebruikte boten, tweedehands boten, uh, prachtige boten. En die, wie ons daar alles over kan vertellen is Bob Scholten. Bob Scholten uh, is, uh, is bekend in dat wereldje van de gebruikte boten. En er zijn ongelooflijk veel uh, tweedehands boten te koop. En we gaan eens kijken hoe die tweedehandsmarkt er momenteel uitziet. Dat daarover meer rond de klok van kwart voor vier. Het laatste uur natuurlijk sportkort, pit report. We hebben nog nieuws uit de Vuelta, de voorlaatste dag van de ronde van Spanje. En morgen valt daar de, beslissing in, de eindelijke beslissing in Madrid. Uh, Joost Luiten laat ook weer van zich horen in, het, in de aanloop van het KLM open. Volgende week op de Dutch in Nederland. Uh, speelt hij momenteel een golftoernooi en hij heeft de kut gehaald... dus hij is dit weekend bij, ook dat gaan we voor u volgen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En als je wilt weten of het weer zo mooi blijft als uh, dat het vandaag is... dat hoor je om half drie van Lex. Hij is inmiddels uh, 14 in de studio. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag. Oh, Hoi ja, zo dadelijk om half drie gaan we horen met het weerbericht... voor de komende dagen. Maar er is veel meer andere dingen, waaronder muziek van Clean Ben.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 He says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 Als Chantal uh, meedoet uh, bij single, dan klinkt hij altijd niet even lekkerder, hè? God. Ook bij deze van uh, Clean Bandit, je de rockabai. Ja, het zonnetje schijnt uh, heerlijk in Stadfoort, maar op Sint Maarten, het uh, koninkrijk uh, der Nederlanden, daar is het uh, heel ander weer. We hebben net Eerma gehad en er komt weer een andere orkaan aan. Daarover hoor je straks ook nog veel meer in het weerbericht om half drie. Zit er voor de meestal alweer op, hè, de holiday. Het enige wat je dan nog hebt is dat uh, fotoboek van een bepaald merk. Ja, dat is het enige wat nog overblijft. In ieder geval heerlijk genoten van de zomervakantie. Deden wij ook even bij CFM met deze van Madonna uit de jaren 80. Je hoorde, de holiday. Het is 19 over 2, tijd voor Salfords nieuws in het kort. Vanaf aanstaande maandag tot 27 september ruilen Joanne de Zwarte blog. Burgemeester van Blaricum en Niek Meijer... burgemeester van Zandvoort, tijdelijk een van stoel. Dat betekent dat vanaf aanstaande maandag... Joanne de Zwart-Bloch de burgemeester van Zandvoort is... met alle bevoegdheden die daarbij horen. De burgemeesters zijn voor hun tijdelijke burgemeesterschap... op 30 augustus jongstleden... daartoe geïnstalleerd door de commissaris van de koningin... Johan Remkes. Blarikum en Zandvoort lijken in eerste instantie twee heel verschillende gemeenten, maar toch zijn er juist heel veel overeenkomsten. Zo zijn beide gemeenten vrij klein en hebben ze een bestuur dat dicht bij de bevolking staat. Uh, en gemeente Blaricum voegde enkele jaren geleden haar ambtenarenapparaat samen met dat van Eemnes en Laren. Op het Blaricumse gemeentehuis werken dan ook nog slechts 10 tot 15 personen burgemeester Niekmeijer, we gaan, we gaan natuurlijk per 1 januari iets soortgelijks met Haarlem doen. Wat doet zoiets met de bevolking en met de ambtenaren en met de bestuurders? Daar ben ik heel erg benieuwd naar, want je kunt wel bedenken hoe dat er in theorie uit gaat zien... maar in de praktijk gaat het toch altijd weer anders. De Fransman David Ferrer, 62 jaar oud... Die afgelopen zaterdag crashtje op het circuit van Zandvoort... is aan zijn verwondingen overleden. Dat maakte de internationale autosportfederatie FIA afgelopen week bekend. Ferrer lag na het zware crash in kritieke toestand in het ziekenhuis... en daar is hij helaas aan zijn verwondingen overleden, aldus de FIA. De autosportfederatie wenst de familie van de Fransman... heel veel sterkte met het verlies. De coureur deed in Zandvoort mee aan de historische Grand Prix. Al in de eerste ronde ging het mis... toen hij in de arie Luiendijk bocht van de baan raakte... Zijn march 701 uit 1970 brak daarbij in tweeën. De coureur werd gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek dat de via gelasten naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog. Ter voorbereiding op reparatiewerkzaamheden aan het dak van de venema garage is het karakteristieke beeld van de man op de bank van Kees Verkade op vrijdag 8 september jongsleden weggehaald.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 Some spotlight on the side And whatever comes, comes a clear uh. All this jewelry ain't no use when it's this day is dark It's my favorite part, we see the lights they got so far It went too fast, we couldn't reach it with the arm It's on the wrist of Chum, yeah Land was still a link of apart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 Carrying hey. at my diamond while I'm hopping out of spaceships sure. Need your information, take vacation to Malaysia yeah. You my baby, the paparazzi flashing crazy She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato hey. Walk in my mansion, 20,000, painting Picasso hey. Bitch, it be different, dabbing with niggas like a nacho Woo. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo Plays. She having it, with the color, working on the bachelor gotcha. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Average, I'ma make a million on the average yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of it Do you the try, don't know you're not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 Het doet het altijd goed op de radio als een disco-klassieker van Cool in the Game. You're the straight ahead. Ja, we gaan het nog even hebben over de Open Monumentendag. Want volgens mij, Albert jan is die vandaag. En je hebt toch volkomen gelijk in, luisteraars en kijkers. Uh, vandaag is het de Open Monumentendag. Het is vanmorgen om 11 uur begonnen en duurt nog tot 5 uur. Het motto is een dag van herkenning. Stichting Behoud Zandvoort Cultureel Erfgoed organiseert ook dit jaar in Zandvoort de Open Monumentendag. Alle historische verenigingen en stichtingen van Zandvoort zijn door dit cultureel erfgoed uitgenodigd... om gezamenlijk vandaag in Theater de Krocht een dag van herkenning aan te bieden. De vele, de vele vrijwilligers willen graag hun passie voor de historie van Zandvoort met u delen. Om twee uur, een half uurtje geleden, show, showden de leden van de folklorevereniging De Wurf in de grote zaal... verschillende Zandvoortse kostuums met uh, een kledingsschouw. Bij de genealogische vereniging Kennemaland kunt u informatie krijgen over uw voorouders. De leden van de Bomschuitenclub tonen, tonen hun bouwwerken op schaal. En de Zandvoortse Bunkergroep heeft materiaal en nieuwe gegevens over de diverse bunkers. Met oude foto's schenkt de historische werkgroep Amsterdam Waterleidingduinen aandacht aan de verdwenen. Duinboerderijen en Genootschap Oud-Zandvoort... verzorgt een PowerPoint-presentatie met oude foto's van Zandvoort. En tijdens uw bezoek aan Theater De Krocht kunt u meedoen aan de fotoquiz. Herken u uw dorp? Herkent u uw dorp? De oplossingen kunnen op een formulier noteren... en diegenen die het dorp het beste kennen, zeker herkennen ontvangt een leuke attentie. Iedereen is zoals gezegd vandaag van harte welkom. En het is vast vanmorgen vanaf 11 uur. Nog tot 5 uur. En de entree in Theater De Krocht aan de Grote Krocht 41... is gratis. Vandaag nog tot, open, tot, tot 5 uur de Open Monumentendag... in Theater De Krocht. En dat is aan de Grote Krocht 41. Dus ga er een gebouw De Krocht. Inderdaad, de Open Monumentendag hier in Zandvoort. Nou, Lex zit er al klaar voor. Zo het CFM weerbericht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 The Bellamy Brothers and Electro Love Flow. Ja, ik zei dit al. Lex van der die zit er helemaal klaar voor. Goedemiddag Lex, welkom in de studio. Nou, ik zat even niet klaar. Nee, je zat er even niet klaar voor. <laughs> ik zat even naar wat anders te kijken. Oké, okay, heel goed. Ja. Nou, waar zat je naar te kijken? We zijn niet nieuwsgierig, <laughs> maar de, we willen wel alles weten. Naar nou, de televisie. Naar nou, de televisie is zo interessant. Ja, maar. Ja. Zoiets over auto's en zo. Oké, okay, Lex, ja. hoe is je week geweest? Nat. Nat? Nou. Nat, nat, nat dilly. Dilly. Het was een beetje uien weer, nat en winderig. Boah, <laughs> ja. dit is wat geval, hè? Ja. ja, ja. Dus, maar we gaan weer overnieuw beginnen. Met de volgende week. En uh, vandaag uh, is het begonnen met, uh, met buien. buien. En uh, vanmiddag is het gaan klaren. En het is behoorlijk behoorlijk, uh, behoorlijk weer. Ik kwam op de fiets hier naartoe. En toen uh, in het zonnetje. En in het zonnetje is best wel lekker. Heerlijk? Ja. Als je ja, maar, maar uit de wind blijft. En over wind gesproken, er staat een zwakke tot matige westelijke wind. En in de loop van de middag gaat die wat toenemen. En de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 17. 17 graden, en normaal is dat? 20. 20, dus we zitten er flink onder. Ja, en Bro. we zitten ook onder de zeewatertemperatuur. En ik heb een tijdje geleden heb ik verteld dat de luchttemperatuur onder de zeewatertemperatuur zit... Dan krijgen we regen. Nou, dat hebben we dus vanochtend gehad. Ja. En dan krijgen we morgen weer. Want morgen is het uh, meest bewolkt. En in het Binnenland schijnt de zon. Dus als je in de zon wil gaan zitten, moet je naar het oosten. Naar het oosten. En dat is vandaag net andersom. Nu is het hier aan de kust uh, zonnig. En in het Binnenland bewolkt, uh, er is dan morgen ook kans op een bui bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur die zit in Zandvoort rond de 18 à 19 graden. Daar gaat het wel wat omhoog, maar het is toch nog onder de 20 graden. Dus er is kans op een bui morgen. Dan gaan we naar maandag. Dan is het de meest bewolkt met geregeld buien. Met een uh, vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Dus minder nogal. En een uh, maximumtemperatuur van ongeveer 17 graden. Ja, dus ver onder de 19. Dus regen, buien. En uh, dinsdag hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde recept. Wisselend bewolkt met opklaringen en buien. Dus dan is het een wisselvallige dag. Ja, jij zegt uh, dat de zeewatertemperatuur daarbij een rol speelt bij ja. die uh, buien. Ja. Betekent het ook uh, dat het uh, aan de kust meer regent dan uh, landinwaarts? Ja, dat is in het najaar hebben we aan de kust meer regen dan landinwaarts. En uh, in het voorjaar is het net andersom. Dan hebben we in het binnenland meer regen dan aan de kust. Omdat dan de zeewatertemperatuur lager is. En de, de, de, de luchttemperatuur hoger. Dus dan, uh, ja, de natuur doet wat hij doet, hè? Precies. En die laat niet met zich zollen. Die laat niet met zich sollen. <lacht> uh, nou, en dat gebeurt dus ook op de. in de. in, in, in, in de. In, uh, Sint Maarten. Precies. Ja? Ja, Sint Maarten, die uh, orkaan uh, Irma. Ja. Ja, dat is natuurlijk vreselijk uh, wat, uh, wat daar gebeurd is. Ja. En uh, op dit moment uh, richting uh, Florida, als ik het goed heb. Ja, ja, die, ja. Gaat, die komt vannacht uh, ja, over, over Cuba over, heen op, eerst. En, hij is nu over Cuba en daar is hij behoorlijk tekeer gegaan. En die gaat dus hij uh, uh, Florida binnenkomen. Ja, heeft uh, de zeewatertemperatuur ook wat met de kracht van de orkaan te maken? Ja, hoe hoger de zeewatertemperatuur, hoe hoger de kracht van de orkanen. En normaal uh, is dat boven de 27 graden heb je kans dat die orkanen ontstaan. Maar die zeewatertemperatuur is door de klimaatverandering... Ja. is die hoger dan normaal. Dus de... de, de dat ja, is dus die, de theorie, ja. hè? Dus de, de orkanen die zijn ook sterker dat dan normaal. Dat werkt door in de kracht van de, van de orkanen. Dat is de theorie. Ja, dus dat, uh, als we het hebben inderdaad uh, op het nieuws over dat uh, de orkaan kan weer uh, kracht, uh, in kracht toenemen. Ja. Dan komt het door uh, dat hij over een stukje zeewater gaat wat uh, weer uh, warmer die, is. Ja, precies. En dat is, um, op dit moment is de uh, zeewatertemperatuur rond de 32 graden. Dus al, al, zo. Al, als die theorie dus zou kloppen, dan zou dus betekenen dat we in de loop van de komende jaren vaker uh, en en ja. zwaardere orkanen mee gaan maken. Ja, dat zeggen, dat zeggen dus de kenners. Ja. Ja. Ach, daar staan ze nog wat te wachten de komende jaren dan. Ja, ja. Nou, als het hier maar niet boven nee. gaat <laughs> niet zo over. Yes. <laughs> maar ik heb dus een, een stukje heb ik ja. uitgeprint over over de opvolger van de, de, de opvolger, de, van, uh, de opvolger Irma. van dat is dus uh, José. Ja, want uh, en, en, die, uh, en om, omdat ik een beetje probleem met mijn ogen heb, zal ik het even... Dan? Wil je dat dan even voorlezen. Tuurlijk wil ik dat even doen. Ah, Oké. Okay. Want José die dus nu over Sint Maarten raast... die is aanmerkelijk minder krachtig dan haar voorgangster. De nieuwe verwachting van een, en dat is een toonaangevend Amerikaans weerinstituut... is positiever voor Sint Maarten en de overige bovenwindse eilanden. José lijkt een meer noordoostelijke koers aan te houden... waardoor de storm verder weg blijft van de eilanden. Omdat José erg compact is, ziet het er naar uit... dat Sint Maarten niet al te slecht weer gaat krijgen... De laatste TAF, en dat is een weersverwachting voor de luchtvaart... voor het vliegveld Sint-Maarten ziet er dan ook niet verkeerd uit. Samengevat, er wordt een noordoostelijke wind verwacht... matig tot vrij krachtig met later vandaag kans op onweersbuien... en windstoten tot zo'n 50 km per uur. Wat ongeveer gelijk staat aan windkracht 7. Dus dat is in ieder geval geen 300 km per uur meer. Maar 50 km per uur blijft natuurlijk wel behoorlijk stevig waaien. Ja, windkracht 9 is storm. Ja. Nou. Dus het zit onder de storm. Tegen aan te hikken. Ja. ja, wij kunnen het ons niet voorstellen. Gewoon 300 km per uur. Als wij een zware storm hebben, Lex, dan hebben we 100 km per uur. Nou, steek je hand maar eens uit je auto als je 150 km per uur gaat. Ja. Ja. ja? Dan wil je hem toch gauw binnenhalen. Ja, klopt. Ja. Dus, dus, terug naar Zandvoort. Terug naar Zandvoort, in het zonnetje. En uh, de forenszuchtig voor de komende week. Nou, <coughs> ja, eigenlijk wil ik het niet vertellen. Ja, nou ja, dat <laughs> doet toch maar. Nou, Daar ja. kom, komt hij dan. De komende week wisselvallig en vrij koel cool, Met uh, slechts af en toe zon. En dagelijks regen of een bui. Koel man, cool. Cool. Cool. Cool. cool. man, cool, man. cool man. <laughs> Vet cool man. Vet cool Dankjewel Dank je wel Lex. Als okay. mensen het weer willen blijven volgen. Kunnen ze achter jou aanlopen. Heeft weinig zin, Maar ze kunnen beter gaan naar www.meteopagina.nl En dan kan je zien op Twitter en Facebook. Op uh, Meteo Zandvoort. Op Text TV uh, Zandvoort. En natuurlijk op de ZFM app. Ja, dan ga je even naar het menu en dan klik je op meet jouw pagina en dan blijf je op de hoogte van het weer hier in Salford. Oké, okay. dankjewel Lex. Geen en tot dank. volgende week. En dan hoop ik wat beter te vertellen. Ja, dat hoop ik ook. Dat was het weer. Zie je. Nee, dat waren geen uh, leuke berichten van Lex van Oren, Maar op dit moment hebben we een heerlijk zonnetje hier in Zonvoort. Dat maakt het weer een klein beetje goed. Hier is met je lezer. Het weerbericht van Lex van de Horen. Gingen we even lekker dansen bij ZFM Stanford? Met eh, inderdaad de single die je zojuist hoorde. En eh, ja, we gaan nu even slapen. Ja, dat kan makkelijk, joh, zo eh, zo'n kwart voor drie op eh, zaterdagmiddag. Slaap lekker. Is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker, ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch, toch?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 Ik had een tijdje niks te doen Het was vroeger het seizoen Zo van alles mag en niks moeten Je weet wat ze zeggen Als je nergens zoekt Precies dan komt geluk En vanzelf naar je toe Hey, een 05 mijn Klavertje 4 Dagen als deze schaars Dus klagen we niet Niet hier Allemaal goed de Zoeken naar vertier Move naar een plekje In de vaste kroeg van een Ken de haar via via Zijn me via ook Ik had zoiets van Dan zien we hoe het loopt naar wat die kill, ja Laatste rond Tijd om te vertrekken Zijn op weg naar huis Nog een bericht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 Ja, dat krijg je nou van, als op zaterdagmiddag slaapplaatjes gaat draaien... dan valt collega Albert-Jan Vos ook in slaap. Ja, maar hij is net op tijd hoor. Hier, uh, je hoorde de zin van uh, Digidex en uh, Eva de Roven. Ja, Albert-Jan, je bent er weer. De gemeente Zandvoort vraagt u het aandacht voor het volgende. Praat mee over sport in Zandvoort. De gemeente Zandvoort nodigt u uit om mee te praten over sport in Zandvoort. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuw Sportnota 2017+. Plus meer met sport. Bij sportverenigingen, sportraad, commerciële sportaanbieders... sportpartners en andere externe samenwerkingspartners... is input voor een nieuwe sportnota opgehaald. Graag presenteren wij, dan hebben de gemeente u... op 11 september het concept. Ook heeft u op deze avond de gelegenheid om feedback te geven... op de ambities en doelstellingen van de nota. De gemeente nodigt hier nogmaals van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden voor de sessie via secretariaat ob-apenstaatje-zandvoort.nl Secretariaat ob-apenstaatje-zandvoort.nl Na aanmelding krijgt u de sportnota 17 Plus. Meer met sport in concept voor de sessie per mail toegestuurd. Nogmaals, 11 september 2017. Om kwart over zeven s avonds is de inloop. Van half acht tot tien uur is de sessie. En de locatie is Club Nautique aan de boulevard Bernard 23 te Zandvoort. En ook vraagt de gemeente Zandvoort het aandacht voor het volgende. Een informatieavond op 14 september over plannen Badhuisplein. Er zijn plannen om het Badhuisplein te vernieuwen. Een architectenbureau heeft een schetsontwerp gemaakt. Het uitgangspunt is om de oude grandeur van onze badplaats weer terug te halen. Tijdens een speciale informatieavond in juni, jongstleden van dit jaar... gaven bewoners en ondernemers al een aantal wensen en zorgen door... Benieuwd naar het plan zoals het, er naar de gemeente, zoals het naar de gemeenteraad gaat? Kom dan langs op donderdag 14 september om half acht s avonds. De deur uh, gaat om kwart over zeven open. De locatie: de Blauwe Tram aan de Louis-Davidskaree nummertje 1. U kunt zich aanmelden via e-mail w.van.der.poelapenstaatjezandvoort.nl. Nog een keer. W.van.der.pool, Zandvoort.nl of telefonisch bij 023 574 0413. 574 0413. Dus een tweetal informatieavonden op korte termijn. En nogmaals, de gemeente nodigt u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn en actief deel te nemen. Ja, we gaan weer een uh, drukke weekje krijgen. Op maandag dus uh, gaan we naar uh, Nautiek. En op donderdag naar de blauwe tram. En dat allemaal onder onze tijdelijke nieuwe burgemeester. Ik ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. Hier is Elton John en Kiki D. Johnny is één een van de favoriete plaatsen van de beatsbop Ja, die zingen hem heel graag. Deze van Elton John en uh, Kiki Dee. En Danko Breaking My Heart. Ja, je hebt het uh, waarschijnlijk uh, van de week wel uh, gemerkt... toen je richting uh, je werk ging, Albert Jan. De scholen zijn weer begonnen. Ja, hoewel de banieren in de straten niet zijn opgehangen... zal het u vast uh, zijn opgevallen... dat de scholen in Zandvoort weer zijn begonnen. Dus wees extra voorzichtig in het verkeer, want het is voor jong en oud weer even wennen. Ook is alles nieuw voor de leerlingen, een nieuwe lokaal en vaak een nieuwe juf of meester. De Maria School aan de Prinsessenweg heeft zelfs een nieuwe directeur. Haar naam is Marian Timmermans, zij volgt Carla Wendt op. Timmermans is ruim 25 jaar werkzaam geweest in diverse directies van scholen in Voorschoten, Bloemendaal en Nieuw-Vennep. Welkom in Zandvoort, mede namens de Zandvoortse Courant en natuurlijk ZFM. En veel succes toegewenst. Maar wees alert als u uh, uh, zich in het verkeer begeeft. De scholen in Zandvoort, ook hier, zijn ze weer begonnen. Zo is het dus uh, pas je snelheid aan, uh, aan als je in de buurt bent van een school. We gaan op dat nieuws en weer van drie uur met deze van Michael Johnson en Burning Up.